Casper Meijer met het NOS-journaal. Vorig jaar is een record aantal woningen gekocht... door mensen die er zelf niet in zijn gaan wonen. Dat meldt het tv-programma Kassa op basis van cijfers van het kadaster. Van de woningen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam... werd een derde verkocht aan particuliere investeerders. Ze hebben nu 700.000 van de circa 8 miljoen woningen in Nederland in bezit... die ze vervolgens verhuren. Het kan dan gaan om een kleine investeerder met een paar panden... maar ook om grote vastgoedfondsen uit binnen- en buitenland. De meeste grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben hun topbestuurders ondanks de coronacrisis bonussen uitgekeerd over 2020. Alleen Shell, Heineken, Randstad en ING deden dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning bij 20 grote beursgenoteerde bedrijven. Dennis Dijkstra van beurshandelaar Traders ontving de hoogste bonus. Hij kreeg 7,7 miljoen euro. De bestuursvoorzitter van Unilever, Wolters Kluwer, De Deleuze en Philips... kregen een bonus van tussen de 1 en 2 miljoen euro. Wow. <laughs> Zo mooi! Reisorganisatie Correndon zegt dat het geen geld heeft om mensen hun geld terug te betalen... van wie de reis is geannuleerd door corona. Veel reizigers hebben een voucher gekregen, maar dat loopt binnenkort af... en dan moet Correndon over de brug komen met geld. Het bedrijf zegt dat het afhankelijk is van het voucherfonds van het kabinet... dat nog niet is goedgekeurd. Kinderartsen willen dat bij een corona-neustest voor kinderen een korter stokje wordt gebruikt. Ze zeggen in het AD dat een korter stokje ook prima werkt. Volgens de artsen zijn de testen dan een stuk minder belastend. Het buitenland heeft volgens de klant al ervaring met zo'n kortere versie. In Oostenrijk testen alle basisschoolleerlingen er wekelijks mee. En ook in de Verenigde Staten is een diepe neustest niet verplicht. Het weer, pittige buien, maar tussendoor is de zon ook te zien. Met name langs de noordkust en op de Wadden waait het stevig. Mogelijk dat het daar tot stormkracht komt. De maxima liggen rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A9. Ook maar Amstelveen tussen Knoop en Vels en Afwet Haarlem-Zuid. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht.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 Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.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 achtergrond van Frankfurt is zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak Leeft. Ja, Toebak Leeft op de radio. En wat is dat toch een leuke plaat. Hè? Die plaat vlak voor 8 uur. En wat is die van toepassing, hè? Yes, wat zie je weer mooi uit. Oh, dankjewel. Ja, hiermee. Uh, dit is toch vannacht complimenten dag of zit ik een uh, berg een paar weken te laat. Oh. oh, Nee, ik ben volgens mij te laat. Volgens mij nee, is je langer geweest. Ik, ik denk het ook wel, ja. Volgens mij is langer geweest. Ja, ik bloei er wel van helemaal van op. Ja, oh. dat is oh. mooi. Zicht, het is altijd weer fijn dat u aanschuift. Ja, en tijd dus. ook nog deze keer. Zeker, ja, vorig jaar kwam je een kent tegen. Ja, ik kwam een uh, vriendin van mijn zoon tegen. Die had ik er heel lang niet gezien. Dus dat is oh. wel even leuk om even voorbij te praten. Dan moest je gewoon even praten. Was het, gewoon een, was het niet een ex of zo van je? Een vriendin van mijn zoon en een ex van mij? Oh nee, ik probeerde gewoon even wat te stoken, maar dat lukt niet oh, helemaal. Nee, dat lukt nee, is dat echt er niet echt nee, Nee, nee oké. Okay, het nou goed, is goed dat we hier zijn. En vandaag, het is niet, uh, niet onbelangrijk dat ik deze plaat draai... van Joshua so Beautiful van YouTube. Want vandaag is de jarige, Adam Clayton, Ja, maar Het is vandaag wel exact een jaar geleden dat we dus het signaal kregen... Van, en nu naar huis. Is dat zo? Dat was vrijdag de 13e vorig jaar. Ja? En toen keken we elkaar aan. Zo van, nou, wat raar. Nou ja, nou ja, tot over een paar weken dan maar. Oh, toen uh, ging ja. iedereen in lockdown. Ja. Oh, oké. Okay. Uh, ik had het nog met een collega over, want die werd thuis gebeld. Van, ja. Uh, ja, je mag niet meer naar kantoor maandag. En zei: Hoezo? Ja, je gaat er niet in de trein. Veel te nee. gevaarlijk. Veel te gevaarlijk allemaal. Yes, uh, ja. ja, nou goed. Ik hoorde net het nieuws. Ik krijg een langere, minder langere stokken om in die neus te poeren. Ja, dat is wel goed nieuws. Ik ben nog nooit gepoerd in mijn neus. Jij wel, hè? Jazeker, ja, zeker. Hè? ja ik ben ook wel een keer in mijn neus. Kijk, ja, ik vond die ene oogbal die lijkt alsof die een beetje los zit. Ja, dat klopt. Ja, die is nog steeds <laughs> een beetje rood. Zie je dat? Is ja. een klein, als, je, als ik de ene kant met mijn ogen aan, zie je daar nog een... een stempel. is een poppenkast. Hè. Als ze nou een gezichtje op tekenen, dan kun je een poppenkast spelen in je oog. Oké, okay. nou, gezellig allemaal weer. <laughs> dat is... Uh, Fijn alweer. Nou goed, de afgelopen weken een hoop politieke dingen op de, oh op de radio. Heb je het een beetje gevolgd? En bent er iets wijzer van geworden? Is dat de vraag? Nee, nee. Nee, nee. hè? Maar ik had wel weer grappig nieuws. Dat wel in Burgers Zoo, dat de, de grote leeuw, dat hij een knipje heeft gekregen. Ja, daar lag hij. Ja, boven, de king of the jungle. <laughs> ja. Helemaal kwetsbaar. Oh. Alles, is, alles werd eraf gehaald. Ja. Ja, je al, moet al, het er al, niet al, hebben. Alles, een knipje. Ik denk dat hij dan... Uh, bij mannen die gesteriliseerd worden, dan gaat ook niet alles eraf, toch? Nee, dat weet ik niet. Maar goed, het, gaat natuurlijk, het is natuurlijk gewoon het is leuk. Zo'n zo zo poes die er rondloopt, maar je moet niet te veel last van hebben. Dus knip gewoon wat we niet meer nodig hebben, knip je eraf. Ja, ook, of je er zelf nog last van hebt, maakt ons niet uit. We moeten wel zo'n leven van dichtbij kunnen bekijken. Dat is wel interessant, toch? Ja, zeker. Ja, belangrijk in deze tijd. Nou, Volgens mij is het ook een beetje geweest, die dierentuinen. Ja, ja. Dus bestaan ze nog een beetje of zijn ze allemaal omgevallen door nou, die uh, ja, coronacrisis? ze hebben alle, alle dieren, er blijft niks over. Want ja, die leeuwen moeten eten, dus langzamerhand worden ze een beetje. Worden ze een beetje uh, gaan ze leeg? Ja, Van, ja. Nou ja, laten we dan maar weer een giraf uh, opofferen. Oh, op die manier. Oh, ja. en zo langzaam de dieren thuis te, krijgen ze steeds meer leef, uh, leefruimte, omdat uh, ja, andere hokken vallen vrij. Dus uh, ja. kijk, okay. wie is er nu nou in ja, dat, dat kan wel weer wat worden. Hij is nu de oppaster te pakken, denk ik. Oh nee, ja. Ja, ja, maar het is wel weer zo. Dan, uh, dat is misschien wel weer goed voor de woningsnood. De woningsnood? Ja. Je, dat je gewoon oh, voormalig... in het leeuwen. Dat wil ik wel in de leeuwenruimte. Ik <laughs> geef je wel, uh, wel een, een lekker barbecuen. Wacht, <laughs> is dat, Wacht, dit is geen leeuw. Dit is een politiehond. Wegwezen! Tonight, tonight, you're the place I go to. Je hebt ook hè? Celeste! Celeste, 5 Wait? weight. Ja, sorry, voor mijn dyslexie. Maar goed, uh, natuurlijk, uh, de Racing Prize van 2020 heeft ze gewonnen: Brit Awards. En hij uh, nou is het uh, nou uh, van start gegaan. En heeft ze ooit één hele grote hit gehad, dit is dat weer de tweede hit. En dat was natuurlijk met dit: Yes! Ja, dit was een grote hit. Ja, fijn, met een klein scherp randje. Ik ken alleen dan. dat uh, refreintje. Dat ja. yes, ken ik eigenlijk niet. Nou ja, goed, dat is, dat is ook belangrijk. Dat wordt meestal keer gezongen natuurlijk. Celeste en uh, can, can stop this flame En uh, tonight, tonight is haar laatste plaat. En ze wordt vergeleken met de nieuwe Amy Winehouse. Oh mijn god. Nou, binnenkort... Nee, Wils. hè? Nee. Dat <laughs> vind ik wel heel drastisch. Nee, ik weet niet, maar ze heeft wel hetzelfde gedaan. Ik vind dat ze iets mooiere stemmen had. Amy Winehouse vond ik er zo altijd zo in hangen met die stem ik denk van, oké, okay, ik weet het, je hebt zwaar. Je hoeft niet te tellen dat je het zo zwaar hebt, weet ik wel. Maar goed, maar in mijn wijn ah. wachten de duim die ik bovenop. Maar goed, dat herkennen mensen ervan zichzelf dan weer in zo'n zangeres. Leuk is dat, hè? Het is de zaterdagmorgen. En uh, goed, we kijken even de wereld wat er allemaal gebeurt. En uh, een van die dingen die we altijd even mee moeten geven is... De zon schijnt altijd achter de wolken. Dat ja is altijd zon. Jazeker, achter de wolken is altijd zon. Maar er zijn nu wolken! Ja, helaas. En de ja. wind. Precies. Ik had zelfs met mijn elektrische fiets dat ik dacht van maar als ik maar op tijd ben. Maar ik was op tijd. Gelukkig. Ja, ik had een collega. Het waaide volgens mij donderdag of zo. is best wel hard. Ja, En dan kwam ze met de auto. Ik zeg, je hebt toch een elektrische fiets? Ja, maar toch? Ik zeg, ja, je hebt die elektrische fiets niet voor niks. Dan nee, ga je nee, nu weer met de auto. Dat is een ondersteuning, ja. Ruus, ja, ja, ja, ja. dus wanneer weer? Ja, in de volgende keer kom je met de trein, met het vliegtuig. Maar ja, met de auto kan je van de weg af. Ja, ik had mij donderdag had ik hm. me even af laten zetten. Mijn vriend ging weer naar Haarlem en, toen bij het hotel Mirage, weet je Vlakbij Ries op de boulevard Bernaar. Ja. Ik dacht, dan ga ik teruglopen, weet je een ja. lekker tegen de wind ja. nou, te dat, dat, dat, Ik had al achteraf, denk ik, van nou, het was toch wel heel veel wind. Ja. Dat is best wel eh, lastig. Oké, okay, wat stof uit je neus. Ja, het zand in je haai en zo. Natuurlijk. Ja. Oh, dat zo. ook natuurlijk. dat ja. zand moet je even brengen naar die speciaal oplaat. Dat kan binnenkort niet meer natuurlijk. Dan komen er parkeerplaatsen. Nou goed, maakt het ook niet uit. Ja. <laughs> je dwaalt af. Ik dwaal af. Goed, ja. wat had jij nou gevonden op internet? Ja, er was een jonge vrouw uit Britse Hertfordshire. En die heeft heel even gedacht dat ze de recordpot van 210 miljoen euro had gewonnen. Oh nee! Maar uh, ja. ze speelde dus altijd met dezelfde cijfers. En op uh, 26 februari bleek dus dat uh, deze winnende combinatie de prijs had. Daar is helemaal blij. Maar uh, toen bleek dus dat er iets was misgegaan bij de betaling. Waardoor ze met de trekking niet had meegespeeld. Meen je het nou? nou ik, ik geef er dan gewoon geef er dan uh, 24.000 of zo, weet je wel. Ja, maar nee, dat is het spel niet. Wat ben je dan nou voor sukkel? Zeg, je hebt altijd die cijfercombinatie gehouden. Je denkt, dit gaat het ooit worden. Ik doe 300 jaar mee. Dat moet er toch een keer gaan gebeuren. Ja, waarschijnlijk... Uh, en dan betaal je een keer niet. Misschien, uh, ja, misschien stond ze net rood dat het er niet geïncasseerd was of zo. Ja, dat kan. Dit is wel een maar teken. Sneu. Ja, het is wel een teken. Dus je moet, je moet wel iets met, met dit. Dit is wel natuurlijk... Dit is zo toevallig. Is moet de... nog, er zit nog een verhaallijn onder. Die moet ze wel weten pakken. Want anders heb je het allemaal voor niks 210 miljoen euro, hè. Ja, dat is echt uh, heel veel. <laughs> Yes, ik ja, nee, ik, ik zou toch ziek, alleen maar Ik, ik zou lachen, echt hoor. wel heel ziek zijn, denk ik. Ja, shit, ik had gewoon een heel ander leven. Die, die <laughs> zie ik nu gewoon zo, zo links van mij als ik die wegga. Nou, vandaag, uh, het is, het, uh, ik vind het echt verlossend. Vandaag de Telegraaf opent met uh, MKB slaat alarm. Dat gaat er nog wel een beetje over de belastingverhoging die allemaal straks gaan gebeuren na de verkiezingen, natuurlijk. Want het geld moet wel teruggehaald worden, natuurlijk, van die coronacrisis. Maar het grootste bericht is toch van onze Marco Borsato, mijn buurman. Ja. En die vertelt over wat voor zwaar leven je heeft... en mm. dat, dat, dat hij toch mooie tijden heeft met Leontien. Dat was de mooiste vrouw die hij ooit heeft gehad. Daarna heeft hij alle affaire gehad natuurlijk. Hij heeft een, een maanlanding gedaan natuurlijk. Dat had hij nooit moeten doen. He? Natuurlijk een, nooit no moeten la landen op maan. Een maanlanding. Ik moet moest doen. even denken. Ja, ja maakt niet uit. Maar goed, hij was natuurlijk nu alkmaar... en hij wordt, regelmatig wordt hij door zijn moeder uit bed van haar gepraat... met een kopje thee. Schat, kom er nou uit. Het leven heeft wel zin. Ik vind het mooi, zo'n stuk op de voorpagina van de Telegraaf. Echt, ik moest echt, echt doorbladeren, flink doorbladeren. Echt, ik heb de hele ochtend gebladerd en uiteindelijk denk ik... Oh, hier staat toch iets over corona? Ik oh. denk, is het klaar? Echt waar? Ja, alles kan... Pagina 9. Alles gaat nu gewoon over de verkiezingen. Ja, zeker. Alles. En vooral de visie na de corona en na de, de kiezen Daar wordt nu echt op gefocust. Ik vind het mooi. En Rutte dacht, ik moet bij die corona blijven. Nee, daar moet je niet bij blijven. Iedereen stapte dus overheen. Ik vind het, vind het prettig, verlossend. Ik vind het prettig om te horen. Goed, straks komt er al mijn bericht en een stukje geschiedenis natuurlijk. Weer even de Seagulls uit de stal gehaald. Accidents are waiting to happen. I wish today could just start again, start again. The future look good again till you came in. Smoking like a kerosene and everything. I swore I'd never touch. I shoulda, coulda just closed the blinds. Hit the couch, locked the door, yeah. I was sipping up, going out. I got one knuckles and I'm looking up, sweating out. So did I say too much? Well, Feel it and it don't end well Can we last the night? It's too soon to tell My lungs are trying to breathe again Breathing in your talk is like adrenaline Never been this silent but it's definite Long live the king, what if he's one of us Just had a mouth full of sugar cubes Orange juice, your lips say I've forbidden fruit Living proof for what temptation says we have to do so Fuck you cool, so did I say too much? Well noise feeling, and it don't end well Can we last the night? It's this in a tail Van leeft. U hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel. Het was verschrikkelijk. Amsterdam. En uh, nou dat gaat goed met haar. Dit is haar laatste plaat. Die heet Like an Enemy. Naar nou, voren natuurlijk een nieuwe single van Seagulls. En dat is Actions Are Waiting to Happen. Ja, ongelukkig uh, kan zo, kunnen zomaar gebeuren. En het staat echt, daar moeten we echt wat aan doen. Er is nog een hele lijst die we moeten oplossen. We zijn het ook met corona een tijdje bezig. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die vallen. Dus ik stel voor gewoon looprekjes. Iedereen, gewoon ze draaien naar buiten. Gaan een helm op. Een looprek. Sowieso is die helm ook uh, belangrijk. Want je krijgt eerder een tak op je over. Dan dat je corona oplopen bu bu buiten. Dus wil ja. zeggen ook uh, helm en mondkap op. En, nou ja, dus dan alle, je moet wel even kijken op, de, uh, op de, in de site van de justitie. Of nee, niet van justitie, van het ministerie. Om te kijken aanwijzingen wat je moet doen als je naar buiten gaat. En als je buiten niks te zoeken hebt, blijf binnen. Het is allemaal te gevaarlijk. Ja, dat is zeker. Het is allemaal te gevaarlijk. Maar ik zie ook dat binnen ook zeer gevaarlijk kan zijn. Want je kan hem tegenkomen... Ik heb er ook weer een. Heb ik hem? Nee, ik heb hem niet. Wacht. Mag... Nou, ja, je moet hem wel zachtjes doodmaken, want anders kunnen ze niets meer zien. Wat doen ze ermee dan? Ze hebben een oproep gestuurd ja? uh, vanuit uh, Wag Wag Wageningen University and Research. Ja? Van uh, meppen mug dood, want ze willen het gaan onderzoeken. En uh, ze hebben inmiddels al 6000 ingestuurde enveloppen waar... Uh, is het niet sluggen goed, in zitten? Ik bedoel, hebben die muggen nergens voor nodig of zo? Ja, weet je, het is heel vroeg in het seizoen. Eh? Dus uh, er komen nog veel meer gewoon, hè? ja. Maar, maar ja, de reeds ingestuurde steekmuggen zijn enorm waardevol voor het onderzoek. En ze worden dus de komende maanden geanalyseerd, maar ze hebben nu echt wel even genoeg. Maar meldingen van mate van muggenoverlast kunnen nog wel doorgegeven worden op muggenradar.nl. Oké. Okay. Ze zeggen namelijk dat ook midden in de winter die steekmuggenoverlast kunnen veroorzaken en ziektes overdragen. En ze willen eigenlijk zien wat voor muggen het zijn, hun bijtgedrag. nou kan je dat zien aan zo'n lijkje? Ja, ik ook. Maar niet. waar ze actief zijn en of ze in de winter ook ziekteverwerkers bij zich dragen, zoals ze... Het west virus of het Usutu-virus. Dus uh, nou, die actie liep dus eigenlijk van 16 februari tot 16 maart. Maar het was dus eigenlijk 26 februari. Al de zeiden van: Ja, dat is genoeg, euh, laat maar. Uh, dat is wel goed zo. Oké, okay, nou, dus, het uh, okay, nou, is dit weer een nieuwe paniektoestand. Uh, Kijk uit voor de mug, hij kan allerlei dingen. Nou, je weet, nou ja, ja ik weet het is over die, het Nijlvirus en al die andere, die Oesutu-virus. Ja, natuurlijk, vroeger had je ook weer die ene uh, waar, waar je voor. Uh, nou ja, goed, er ging naar, naar nou, dat je zo'n zo raar hoofdje kreeg. Ja, klein hoofdje. ja, ja, uh, tijgenmug was dat, hè? Was de tijgermug die, ja, die iets raars het overbracht. Was dat ja, ja, ja, dat, ja. ja, Nou goed, dit kan allemaal eindeloos dood worden gemaakt, zo'n mug. Ik bedoel, hier in Nederland hadden we het vroeger ook met een of ander dier. Ik weet niet welke dat ah, ook Je dier, moet ook niet zielig doen, je kijken. Je hebt al die vogeltjes, die zwaluw en zo. Die, ja? pakken allemaal, uh, die pakken allemaal van die insectjes uit de lucht. Oh ja, dat is waar. Ja, en die vogeltjes worden weer gepakt door de katten... die wij gewoon vrij long, rond hebben. Het lijkt wel of het allemaal met elkaar samenhangt ook, hè? Ja, het hangt het ook. De, de, de hele natuur. Of dat zeg maar, uh, houdt het elkaar in stand? Nee, want er zit een uh, persoon tussen. Maar je hebt dus echt ja, ook mensen uh, die... Die, uh, die troopse yeah? ziektes als malaria en dengue en chikungunya... de yeah? hele koord. En zika heten die anderen. Het Oké. Okay. Daar krijg je die rare hoofdjes Ja, van. dat hele plat geslagen. Ja. Iets. ja, oeh, dat zag er heel eng uit. Echt. Nou ja, goed, uh, ja, het is de vraag: als we weer door gaan re re re re re re ge redeneren, geen Rennen. Dan zou het eigenlijk toch wel nodig zijn omdat die ziektes uh, het lichaam ook weer sterker maken. Ja, je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je nu een. toch zo'n klamboel boven je bed gaat hangen. Het ziet er nog wel romantisch uit ook, zo'n klamboel. Zeker. Ja, dus, uh, ja en het loopt minder snel weg, heb ik zelf uh, mijn ervaring. Die loopt minder snel weg? Ze loopt minder snel weg. Ja, oké. Voor het zeg maar uit een touwtje onder en een knoopje en dan kan ze er niet Je hem echt vast aan de onderkant hoor. Ah. Ja, en dan probeert ze. Nee, nee, nee! En dan voordat je weet, het zit helemaal vast. En dan is het wel een kwestie van een touwtje eromheen. En je kan echt overal mee naartoe nemen. Is het vrouwenvriendelijk? Ja, best wel. In the morning. Zelf eindelijk zie jezelf in een spiegel. Ik heb dat met mijn oude filmpjes. Ik maak het ook al. Nou ja, maak film. Ik, ik film vanaf 1999 en af en toe zie ik mezelf. En dan een of andere monoloog steek ik af in de camera. En dan denk ik van. Wat een rare gast eigenlijk gewoon. Wat een hele rare, rare man is dat eigenlijk ook gewoon. Nou goed, je ziet jezelf in één keer. Nou goed, daar hebben we Kings er weer een plaat over gemaakt. En uh, de single daarvan af is Stormy Weather. Dat klopt. Goed, het is uh, bijna alweer half en laten we gewoon nu maar even de Zandvoorts bericht doen. Want voordat je het weet zitten we alweer niet meer op de schema. En dan is het alweer veel te laat. Uh, precies. Laat. Laat. Zandvoortse berichten. Jezus, het wordt het nooit wat goed. Het Surf Palace Hotel moet echt gesloopt worden begin april. En de Slurf, het is natuurlijk het hele intreegebied van Zandvoort, daar is een hoop over te doen. En uh, daar moeten toch, uh, ja, daar moet toch al dingen worden opgeruimd. En er is ook nog asbest. En uh, het moet echt achter oktober onder de hamer, onder de moker wordt het gedaan. En uh, er is wel een probleem, namelijk de verwarming van het gebouw is ook aangesloten op de verwarming van het Palace Hotel. En dat blijft nog even staan. Dus dat moet dan een paar dagen zonder verwarming zitten. om dat allemaal los te koppelen. Oh. Dus dat is nog wel even een klus. Ja, het dus we beter wachten tot het een beetje een warme dag is dan. Ja, lijkt me ook. Maar ja, maar ja dat is, uh, het moet allemaal ingepland worden. Het natuurlijk. moet allemaal ingepland worden. Het is echt sowieso dat die passagepanden ook. die zitten alleen met juridische prikkelen. Ja. Er zitten nog mensen in, nog bedrijven zitten erin. die ergens anders naartoe moeten. Nou, Sommige mensen hebben een pand gekocht. Dat zou heel vinden hoor, dat je net echt iets gekocht hebt. Omdat ja, het, was... het dan daarin is van ja, je moet het uh, opleveren, de grond heel uh, schoon en ja. euh, jammer dan. ja Het is een bende geweest, want ze hebben wel bepaalde panden verkocht, geloof ik. En ze hebben beloofd dat sommigen langer konden blijven. Dat moet allemaal worden opgeknapt, het hele gebied. Want dat wordt de intree van Zandvoort. En ja. daar is een hoop geld mee gemoeid. en, en nou ja, goed, Verder moet er gekeken worden naar alle parkeerplaatsen... die dan daar weer eh, ook weer met mensen te maken hebben die er wonen. Weet je wel? Ja. Nou, het is, nou, sterkte ja. daar. Surf Palace Hotel echt gesloopt straks in april. Ja, spannend. Uh, Center Park Zandvoort is... Uh, Green Key, goud gecertificeerd voor 20, 2021. Het park voldoet hiermee aan de strengste normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi dat Sandwort dat heeft. En de general manager van het park, uh, Alexander Peulen, is trots natuurlijk op die certificering. Hij zegt ook: we doen er echt alles aan om ons park nog groener te maken. Ze hebben zelfs uh, laadpalen geplaatst voor elektrische auto's. Dus, uh, ze hebben fietsen geplaatst, ze dus scheiden het afval in vier stromen. En gebruik alleen nog groene stroom. En uh, in uh, de Akramoenda wordt nauwelijks chloor gebruikt. Want het water wordt gezuiverd met een speciale UV-installatie. Hmm. Dus en daarnaast zijn er dus gewoon uh, activiteiten ook in de duinen... om gezinnen op een speelse manier meer te leren over biodiversiteit. Ja, ja ik vind het toch wel heel leuk. Belang, ja. als we het toch over natuur hebben... en nou een biodiversiteit wandelaars dienen op de paden te blijven. Broedseizoen gaat weer beginnen voor uh, de vogels. En vooral uh, Park Zuid-Kennemeland. Daar zijn uh, nesten, zijn ze aan het bouwen en zo. En nu komen er grote borden te hangen met eh, blijf op de paden. En je hebt natuurlijk veel meer wandelaars nu, want mensen die, die, uh, ja, die willen eruit. Die willen iets anders doen, vervelen zich en gaan in de natuur in. Nou, dit is de natuur. En hoe werkt dat dan? Kan ik hier gewoon zomaar rond? Nee, op de paden blijven. Zelfs als je op de paden loopt, kan je alleen gedierte, ongedierte, wij noemen het ongedierte, kan je doodtrappen, salamanders, uh, uh, wormen, uh, alles kan je dood. Dus ja, kijk waar je loopt, heel voorzichtig. Je zou bijna denken, blijf gewoon thuis. Ja. Laat het natuur met rust. Zo, die kant gaan we bijna op, hè? Ik denk dan, doe die terras open, dan gaan we gewoon lekker daar zitten. Ja, maar kan daar ook niks tussen de tegels leven, zou je dan denken? Op het strand? Boah. Ja, dat zou ik oh, nog oh, kunnen oh, op het strand. Ja, er zit misschien onder het zand nog wel iets. Ja. Maar goed, dus, als je een frisse neus gaat halen in en rondom uh, Zandvoort in de duinen zo... Uh, ja, blijf op de paarden, uh, volg de aanwijzingen. En verder, uh, nou ja, de boswachter. De ja. boswachter, nou, die gaat er misschien wel wat over zeggen vanmiddag. Ik weet niet of u straks komt... De, nee, goeie... Wacht, daar heb je de borst. Wacht, wat is die nou aan het doen? Of, oh, wat... weer reetjes weghalen. Uh, wat is ja. die nou aan het doen? Oh, wacht, er zijn die het natuurlijk. Die zijn wel vervelend. Ja, ja sorry, dat was ik vergeten. Trouwens, volgers van de politiek hebben het al gemerkt uh, de afgelopen week. De verbinding met de raadscommissie van woensdagavond... werd enkele minuten na aanvang verbroken. Het bleek dus toch helaas te gaan om een technische storing. En uh, daardoor was even de, de commissie niet live te bekijken en te beluisteren. En naar verwachting zijn de opnames vanaf donderdag toch weer... Uh, ...terug te kijken, want de vergadering is gewoon doorgegaan. En je kan dan via, we, via de website van Zandvoort op raadsinformatie.nl... ...kan je de hele vergadering toch alsnog terugluisteren. Oké, okay. ja, goed om te weten wat er allemaal speelt. Zanddepo wordt parkeerterrein, las ik. De Noord, menige Zandvoort heeft geen idee waar het over gaat. Ik wist het ook niet, ik ben er geen Zandvoorten. Maar goed, het schijnt dus een parkeerterrein te zijn. Eh, bij het circuitpark... En dat circuit dat gebruikt dan zeg maar voor uh, zone, Dus daar kunnen mensen parkeren en er kunnen andere dingen gestald. En er wordt ook overtollig zand toegereden. En het mag is, het, wat is het ook weer? Het stuifzand van de boulevards mag niet terug naar uh, van oost naar west. Mag wel weer van west naar oost. Dat mag wel. Maar dat wordt daar opgeslagen. En dan wordt het later weer teruggebracht of zo. Dat staat erin. Maar uiteindelijk willen ze die, die strook. Dat is best veel. Daar kunnen ze best wel wat auto's kwijt. Dan willen ze dus parkeerterrein van maken. En dan, okay. dan heb je nog wel te maken met recht van overpad, Want die moet wel over het circuit. Park heen. Niet, nee, niet door de Tassenbocht. Dat niet. Doe dat nou maar niet. En dan kan je daar je auto kwijt. Ze zijn sowieso bezig, fanatiek. Hè? In Zandvoort op zoek naar nieuwe parkeerplekken. Ze hebben geloof ik nieuwe metingen gedaan. En ze hebben de parkeerplaatsen kleiner gemaakt, waardoor er weer meer plekken komen. Nou, ik denk soms ook wel eens. Dat hier of daar heb je een parkeerplaats. En zijn die uh, auto's die kunnen dan uh, langs de weg in de lengte staan. Maar ik denk ook uh, zeker bij mij in de straat, uh, in, in Duinwijk, daar heb je dus. Ook zeven uh, uh, parkeerplaatsen. Maar als je ze dus schuin doet ja? en een gedeelte van de stoep erbij pakt. Want die stoepen zijn enorm groot. Oh, ja. nou, dan, kan je gewoon veel, dan kan je misschien wel vier auto's erbij of zo doen. Mm -hmm. in de kijk, kijk, nou, dat hebben ze sowieso in het ook gedaan. herinrichting van de boulevard. Al ja. als, uh, hebben ze gedaan. Na de zomer verdwijnen. Eerst weer, zouden er 220 verdwijnen. En nu komen er weer bij. En uiteindelijk zou het nu plus komen op 650 parkeerplaatsen. Met die ja. uh, de Noord dus erbij. De Zanddepot. Nou klinkt goed. Zeker. Ja. Auto's worden kleiner, toch? Of? Nou ja, nou, weet ik, ik, ik, ik niet. hou wel van die kleine autootjes. Ook, ja. uh, ik, ik heb een hele in al inparkeren, als ik heel eerlijk ben. Ja, de vrouw uh, eigen, hè? Ja, goed. Remel van der Haafden uh, buigt zich daarover, de wethouder. Raymond van der haaf? ja. Goed, ja, nee, ik denk dat er straks nog ja, okay, meer... Ja, straks hebben uh, we nog meer Zandvoorts berichten. En uur. natuurlijk fijne muziek. We kijken even de wereld in. We zien onder andere een nieuwe single van Wolf Ellis. En die hoor je hier. Met een pianootje waar we... Daar kennen we ergens van. Ask for anything more Do you wait for your dancing lessons to be sent from gold? He'd like his light to shine on you. You've really missed a trick when it comes to love. You don't have what you do. van je nemen. Wolf Ellis. Niet helemaal de weg die ik leuk vind, die ze nu bewandelen. Maar je bereikt wel een groot publiek. Dit was vroeger namelijk. Iets meer op tempo. Bros heette dat toen noemd. Maar goed, het is vijf jaar geleden. Bijna zes jaar geleden is dit alweer, hè? Dat was toen een hit van. Het. Maar goed, ze zijn al een aantal jaartjes aan het muziek maken. Dat is wel duidelijk. Goed, Toebak levert op de radio. Dit is alweer 20 minuten voor 9. Stakje stukje geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren heen? Het is vandaag 13 maart. Ik weet dat er een hele belangrijke man vandaag jarig is. Ik denk, wie is het ook weer? Hij wordt vandaag ook 80. 80? Oh ja, ik weet het, dat is mijn vader. Huh? Oh. Niet vergeten. Jouw eigen vader. Zal ik een fragmentje laten horen? Nee, dat heb ik niet. Oh, van je vader? Ja, precies. ja wat jammer. Met een of, een of andere wijze les. Nou, je mag wel wat energie in stoppen. Oké, okay, ja. gaan we dat doen? Nou, dat heb ik ook gedaan. En dat komt dan naar me toe, moet ik zeggen. Ja, ja. Nou, we kunnen wel, uh, kunnen wel straks even een uh, filmpje voor hem inspreken. Hè? Oh ja, dat kan we wel doen. Ja, ja. ja goed. Dat kun, ja, kunnen we tot. Goed, vandaag ook nog in de, te, de Telegraaf te lezen... overheid op die politieke partijen, die leiders daarvan... die dan wijze woorden moeten spreken. Vandaag in de Telegraaf te lezen over Hoekstra. De CDA-voorman, die wil geen uh, generaal, pardon, voor asielkinderen. Uh, hij, hij verwijst naar een onderzoek namelijk. Het schijnt een aanzuigende werking te hebben. Hé, hey, dat hadden we natuurlijk helemaal niet verwacht ook. Oh, dan kunnen die kinderen hun ouders overlaten komen. Bijvoorbeeld. Ja, Kijk, maar als je namelijk die kinderen toelaat... dan zullen andere kinderen denken... oh, dat kunnen wij ook... Dat had ik echt niet van de voren verwacht. Wat ga goed ik onderzoek. lekker Zonder papa en mama, ga ik helemaal naar een vreemd land. Ja, dat Kinderen gebeurt ook helemaal niet. Kinderen van drie, vier, niet, vier vijf, vijf jaar. jaar. Nee, nou goed, ja, dat nee. zegt hij ook. En Een echt uitgebreid tele telegraaf hoor. Zegt de, de, de, de interviewer, de vraag, geeft het ook. Maar de last die, die straks die allemaal uh, terug moeten worden halen. Al het geld wordt uitgedeeld worden. Hoe gaan jullie dat terughalen? Uh, dus willen jullie bezuinigen? Nee, wij willen investeren op woningmarkt. En we verlagen de belasting voor, uh, in de eerste schijf dat ze geld uitgeven, zegt de interviewer. Uh, hoe moeten we dat straks sluitend krijgen? Nou, in de krantenadvertens van de VVD... en hij begint uiteindelijk de, de, de Mark Rutte te bashen... door te zeggen dat die niet zegt... die zegt dat er geen bezuinigingen komen, met andere woorden... uiteindelijk legt hij gewoon helemaal niet uit... hoe hij dat geld bij elkaar gaat schrapen. Dus het is, het is nog steeds heel vaak kijken naar Rutte. Rutte doet het verkeerd, wij gaan het anders doen. Maar hoe? Nou, oh, dat weet ik nog even niet. Dus het is nog niet zo makkelijk. Ik denk dat Mark Rutte nog redelijk bovenaan blijft staan. Wat, heb, je, heb jij de stemwijzer al gedaan? Ik heb, ja, ja, ik had hem gedaan. Ja. En waar kwam je op uit? Uh, D66, GroenLinks en zo in die, in die, uh, okay. die groepen. Dus ik kom uh, op SGP uit. Oh, oh. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus ik denk dat ik hem nog even bijgesteld uh, Misschien moet ik hem nog een keertje uh, doen. Misschien ben ik, uh, ben ik helemaal van gedachten veranderd in één. Ja, ik kom ook een beetje in de buurt van Jezus leeft. Well, ja. <laughs> ja, zie je. Nee, stond er, die stond op de tweede plek of zoiets. <laughs> nee, ik, ga, ik heb al een tip gehoord. Je moet er meerdere invullen. Niet één stemwijze. Je moet er wel drie invu invullen. En nou ja, dan even verder induiken ja, ook. Ja, je had ook uh, D66 en GroenLinks had ik dan. Maar toen was ik ergens, uh, had ik iets gezien over fake. Ja, ik word af en toe gek van het internet. Want af en toe blijf ik doorklikken. Ja? En dan kom ik overal terecht. En toen uh, was het uh, bij vegan was het weer zo dat... Uh, ja, Groen, uh, GroenLinks en de Partij voor Dieren, dat soort dingen. Ja, die zijn natuurlijk heel erg voor, uh, voor dierenliefde en zo. Ja, maar ja, D66 die, die, die zit, zit toch meer uh, van... Het maakt niet uit of... Uh, nee hoor, laat maar, laat maar doorgaan met sommige dingen. En dus nou zit ik weer te twijfelen. Oké, okay. ja. Want ja, ik ben ja, open voor de diertjes. Ja, ja, de diertjes. Ja. waar begint dus het? Begint, ook het bij de de de diertjes? Diertjes, begint het bij de diertjes? Of beginnen sommigen zeggen ook: het begint bij de diertjes. Als de diertjes in harmonie leven en bij daar goed op letten... dan hebben wij er ook profijt van. Wij zijn ook diertjes. Wij zijn ook diertjes, eigenlijk. Maar, uh, Echt waar. Ja, heb jij nou ook deze week minder vlees gegeten? Vertel eens. Ik eet nooit zo heel veel vlees. Dat wij zijn met z'n vieren veertien. in huis en ja. we kopen altijd twee stukjes vlees en soms blijft er zelfs dus een klein stukje vlees van over en dat eet dan mijn zoon vaak op of zo. die dus laten het liggen. Een of zo? Of is dat een, nee, uh, een rookworst of zo? Of een worst? Een rookworst. Een worst. We hebben bij elkaar geperst voer. Nee, dank je. Nee, moet wel gewoon een normaal stukje vlees. En ik, ik, als ik het koop, koop, koop ik biologisch meestal. Jullie eten het de hele week door. Dus je hebt van die, van die, Twee uh, keer per dag, niet meer. Die oh, zeker. Voor dat stukje vlees. <laughs> nou, drie oh. keer per dag. Op brood, dus in de middag. Volgens... Ik kom op, nee, zonder ja, maar... gekheid. Tuurlijk niet. Nee, gewoon s'avonds eten we... Nou, Stukken, drie keer in de week hè? eten we vlees, denk ik. Vier keer in de week. Oké. Okay. Ja, dus, okay. uh, mijn dochter is in één keer helemaal gek op kip. Want daar kan je zo lekker. Kan je alles mee? Ja, ik, ik uh, ben ook ja. wel een kipeter. Maar ik heb ook wel aan van dat ik geen vlees eet, inderdaad. Nee, precies. Nou, dat is hartstikke dus, goed. Uh, ja, nee. Ik vond, ik vond het wel een goed initiatief, in ieder geval. Dat is zeker waar. Goed. Straks onder andere nieuwe platen. Onder andere Midas Starts. Lekker een dansplaat En direct. Hoewel dat is al niet zo'n nieuw, baalt, het hard. Maar wel leuk. Play it right. Taking all the stops. Giving all you've got. But the tools keep coming on through. It's a lonely fight Three rounds and out With a heavy slouch And the deal's not going to you And when it's hard They're coming back to you With a smile through the curtain See it through Good faith and feelings lose Don't let the fear Take hold to sue You've yeah, done so well This feeling swell What's more to do? Fear, no time for love, just a final rush And the skies are left to show With a battle cry, like a melody of blood and tears And the bodies light covered in snow But when it's all, they're coming back to you With a spark to the curtains, see it through Good faith and feelings lose Don't let the fear take hold of you. You've done so well This feels swell, what's more to do? Dat is, moet ik zeggen, in gun for voor Oeh, Hoeveel kost deze dan? Is dat voor een dag of is dat voor een hele week? Nee, dat is voor een dag. Oké, okay, nou ja, ik heb maar een dag nodig om, de, om een verschil te maken hier in de wereld. Goed, het, grappig natuurlijk. Het begin van deze plaats. Waar lijkt het op? Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Dat lijkt op dit. Ja, komt er nog wat? Nou, ben je nog niet, doet het niet. Ja. Daar lijkt het een beetje op natuurlijk. Daar heeft hij iets weg van. Maar goed, toch hebben ze weer een ander draai aangegeven. En dit was natuurlijk Queen of the One Bites the Dust. Zeker. Hier. Heerlijk, heerlijk. Het is uh, de zaterdagmorgen. Fijn de toestel op aanstaan. En uh, ik, nog even één tip. Durf agressief te zijn. Precies. Kom voor jezelf op. Heel belangrijk. Kom deze voor moment. jezelf op. Ja, ja zeker. zeker, zeker. Ja. Dat moet je goed, zeker doen. Jij kijkt de wereld in en wat heb je al gevonden? Ja, ik, uh, ik zag een uh, artikel over dat er een ravage was in de Amerikaanse staat Californië. Bij het treinongeluk in de Mojave woestijn zijn veertig wagens ontspoord. Dat zuinige trein, hè? Jij vertelde net ook dat je dan wel eens wacht op een trein... en Die zijn tien minuten te, te wachten of zo. Ja, dat is, dat is echt dan meestal in de davada woestijn, denk ik. Daar kan je natuurlijk ook zo'n lange trein aan, aan elkaar koppelen natuurlijk. Ja, echt heel lang, echt nou, tientallen. Ze rijden ook helemaal niet, uh, niet snel of zo, hè? Nee, nee. Dus tegen het ontsporen. Nou, goed, ja. Maar uh, je ziet ze ook wel eens bij haar op station. Ik heb er ook op station gestaan. Dat ging uh, op spoor achter dat is dat achterste spoor... En uh, die, uh, die zag je echt van... Ik denk, uh, ik denk van... Zo, ik ga ze even tellen, weet je wel. Maar dat ja. was de helft al voorbij. En dan kwam je toch ook zo een, een 20, 25. Maar ja, het scheen dus wel uh, dat... Uh, dat uh, enkele wagons... Uh, een brandbare vloeistof lekte. Maar uh, er zijn toch brandweerlieden uitgerukt... om te zorgen dat uh, de treinwrak geen vlam vatten. Ik was er, ik zag het is geen... In de woestijn, uh, maar ja, nee. Ik heb het gedeeld op onze Facebookpagina. Dus uh, als je het filmpje nog wil zien... Via een drone. Ja, die drones zijn toch wel geweldig. En ja, ja, dan ja. kan je een beetje zien uh, wat, er, hoe, wat een enorme trein dat was. Ja, en dit is, het was echt een werktrein. Er dus, waren toch geen persoonlijke uh, gevallen? Ja, hoor, helemaal nee. niks. Nee, oké. Okay. Nou, dat is prettig. Om te weten hier toch wel echt. Ja, toch? Zeker. Ik ook met de trein was Nee, Kees, doe deze trein maar niet. Die is even te gevaarlijk. Je moet even een andere trein kiezen. Dat is misschien beter voor je gezondheid. Oké, okay. straks onder andere geschiedenis en nog weer even leuke berichten. De ene verjaardag gaat natuurlijk Weer meer de strokes. De nieuwe abnormal is hier. De adults are talking. Hoe moet je mond maar even. They've been Attention, we're climbing up your And you want me to do the same as you? Ik zit te wachten. Er zal vast binnenkort wel weer iets nieuws komen natuurlijk. Deze strokes. Goed, uh, het, ik hoorde deze plaat. Kijk, deze plaat. Dit Dit, heeft, dit hoorde ik. dacht ik, oh ja. Dat ken ik nog wel van vroeger. Dat je ook zet de bandje een tijdje achter in je auto laten liggen. En dan doe je hem erin en dan denk je, het klinkt allemaal zo beroerd. En dan geef het verder op het bandje. Wordt het steeds helderder. Nou goed, in de discoscene hebben ze dat uh, later toegepast. Dat vonden ze dan wel leuk om een plaat mee te beginnen. Maar goed, afgelopen week is hij van ons heengevallen. Ja, Lou He Ottens. Heengevallen of, of heen gegaan? Is hij gegaan? Ja, of heengevallen? Ja, het is je opgevallen of hij is heen. Is gegegaan. je mogen vallen? Kan ook nog. Jezus. Dat klinkt zo nou mooi. Hij is he? gewoon dood gegaan. Dus even concreet. Lou hij Ottens, heeft de ogen gesloten. Hij is, uh, nou, hij is naar de, de volgende fase gegaan in het leven. Lou Ottens, hij is 94 geworden, dus hij heeft een mooie leeftijd gehad. Hij heeft het cassettebandje in de jaren 60 bedacht. Oh, uh, ja. dat is wel grappig. En het is een Nederlands fabrika, Dat wist ik helemaal niet. Het is in Nederland gewoon bedacht. Oh. Lou Ottens, hij werkte voor Philips. En uiteindelijk hebben ze dat gewoon over de hele wereld kunnen uitwerken, dat bandje. Ze hoefden er dan uh, Philips niet uh, voor te betalen. Maar ze konden het wel gebruiken. En Lou is een tijdje met een klein stukje hout in zijn zak rond aan het lopen geweest. Een klein stukje hout. Hij dacht, ja, die, video, die grote banden... Die tapes is zo niet handig. Dat kan je niet meenemen. Het moet iets worden wat net zo groot is als dit stukje hout. Het stukje hout deed hij aan zijn binnenkant van zijn jaszak. En elke keer keek hij ernaar. Het moet iets worden wat, wat. Dus op een gegeven moment is die grote bandrecorder, Is iets kleiner gaan maken. En uiteindelijk is er een cassettebandje uit voortgekomen. Dat stukje hout heeft hij heel lang in zijn binnenkant van zijn jaszak gehad. Als reminder. En dat is een zakdoek. Tot op een gegeven moment kreeg hij autopech. En toen moest er een blokje hout onder de krik worden geplaatst. Dan denk je van: oh, ik heb dat blokje hout nog. Dus de man, echt de directeur. Van, uh, van, ja, van Philips had dat graag in zijn museum willen hebben. Dat stukje hout natuurlijk. Ja. Dat was echt bijzonder geweest. Ja, is hij er, ja. er nog rijk geworden? Sorry? Is hij er nog rijk geworden? Dat, dat kan ik niet zo gauw vinden. Volgens mij niet. Hij werkt natuurlijk voor Philips. Hmm. Dus niet, ja, hij heeft natuurlijk steeds voor Philips gewerkt. Dus dat is niet tegen ons zijn uitvinding. Ik hoop wel dat ze een beetje een paar aandeeltjes hebben gegeven of zo. Zeker. Maar volgens Stop. mij is het vooral een, het is een algemene geluidsdrager geworden. Ze hebben het gewoon vrijgegeven in de wereld. Dus ik denk dat Philips daar een naam mee heeft gemaakt. Maar gewoon Lou heeft later nog wel... Uh, uh, gewerkt aan onder andere Video 2000 systeem. Wat niet van de grond is gekomen. Hij zegt. Uh, dat is leuk. Hij is nog steeds. Hij is tot echt hoge leeftijd bezig geweest. met allerlei dingen te volgen. Hij is wel in de 86 is hier met uh, pensioen gegaan. Het mag is wel. als het zetterbandje niet zou zijn geweest. Dan zou bijvoorbeeld de gitarist Keith Richards. het nummer Satisfaction niet hebben kunnen gemaakt. Hij had namelijk een set recorder. Uh, uh, namelijk had hij staan naast zijn bed. Hij werd wakker en dan geeft hij. Ik heb iets in mijn hoofd. Dat heeft hij ingespeeld op een cassettebandje. dan oh. heeft hij het cassettebandje eigenlijk aan laten staan. En dan geeft het de moment, volgende ochtend. Dan ga hey, het cassettebandje is uh, aan het draaien geweest. Geeft het de hij nu terug. Heel veel gesnurk. En dan geeft het ergens halverwege de nacht. Dat hij, hé. Hey. Dat, moet het ook, dat kan niet langer geweest zijn dan drie kwartier. Want zo'n bandje duurde met drie kwartier vaak. Ja. Daar hoorde hij het nummer Certifaction. Dat had hij gewoon zo met je half slaap dronken ingespeeld. Dus het heeft echt heel veel gebracht. Ik zet de bandjes, dames en heren. Wauw. Echt wel. Ja, Goed, zeker heb... weten. Dus Lou Ottens... Uh ode aan Lou Otten. Ja, zeker weten. Hartstikke leuk. Goed. Wat nog meer? Ja, hebt iets met auto's? Hier, je ja, ja, ja er is, uh, dit is een andere bericht. Uh, deze komt straks bij het Stantwoord Nieuws. Oké. Okay. Django uh, van de fietsenstalling in Deventer zou het niet geloven als hij het zelf niet gezien had. Want uh, hij was gewoon aan het werk en hij hoorde een kabaal aan de trap. Want hij, hij zit dan keurig, uh, ja, hij regelt die, uh, die bliefjes, weet je, voor die overfietsen fietsen en al die dingen meer. Maar uh, een Alfa Romeo's Spider, die was met zijn voorbanden al de eerste paar treden af. Ja, en Django schoot er heel op... maar concludeerde al snel dat achteruit niet meer ging lukken. En toen wilde hij daar uitstappen en zijn auto laten staan. Want hij moest de trein halen. Maar toen had hij door dat hij op een trap stond. Heel vreemd. En hij zei van, nou, dat kan toch niet? Nou, misschien kunt u maar beter naar beneden rijden. Nou, toen is hij toch naar beneden gegaan. En hij reden naar beneden. Stapte voor de deur, doet de auto op slot. En dan ging rennen om zijn trein te halen. Hij was helemaal niet in paniek. Hij zegt, ik betaal de boete wel hoor. En uh, weg was, hij. Nou ja, daar staat Django dan met een auto voor zijn fietsenkelder. Nou, die heeft de NS-meldkamer gebeld. Die heeft kenteken gecheckt, Maar uh, verder kwamen ze niet. Maar toen kwam even later een jongen van een garage. Dus die is waarschijnlijk gebeld door die man. Die had de sleutel van de auto. Hij stapt in en reed weg via het fietspad. Dat geleidelijk dan omhoog de Leeuwenbrug op schijnt te lopen. Ja, ik ken het daar niet. Nee. Het duurde een kleine twee uur voordat hij eruit was. Maar ja, hij krijgt geen bon. Want uh, de NS, uh, die, die zegt ook al van ja, als de auto was blijven staan... had de politie gebeld. Maar uh, ja, er staat geen boete, boete op het afrijden met een auto van een trap. Oh, <laughs> nee, echt waar? Nou, misschien moeten ze dat ook eens een keertje gaan doen. Maar het uh, bijzonder okay. verhaal. Dus uh, het idee dat iemand dan gewoon was een trap afrijdt. Nou ja, dan rij je maar door. En, uh, okay. ja, ik ben maar zo terug die... hoor, ik regel het wel. Yeah. En uh, dat was dus waarschijnlijk gewoon een man die heb in de trein... Zijn garage gebeld van: Hé, hey, er staat mijn auto, die staat er beneden. Kijk even of je hem weg kan halen. En, uh... Dit is echt een stoel verhaal, dit ook. Hè? Ja. Ik heb gewoon een doel, daar ga ik voor. En alles wat. Dit... Ik bel gewoon, ik regel mensen gewoon. Ja, geweldig. Ik vind het wel een mooi verhaal. Het is een mooi verhaal. Het laatste plaatje voor negen uur is. Muziek van een bandje, zo klinkt het. Maar dat is het niet natuurlijk. Dat doen we al jaren niet meer. Want de kwaliteit was toch een beetje slecht. Long, sorry. Ja, helaas. CD komt om de hoek. Kijk alweer. Goed, laatste plaatje voor 9 uur. Midas Dekkers. Oh nee. Midas Dodge. Midas Dekkers. Goed. Air Power. Future comes. En straks is er ook een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de Het is vanaf 13 maart.